uur met het NOS Journaal. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de sein- en wisselstoring rond Amsterdam. Het is daarom nog niet te zeggen wanneer de problemen zijn opgelost. Dat zegt een woordvoerder van ProRail. Door de storing is het treinverkeer in de randstad ontregeld. Als de storing is opgelost, duurt het nog 1 tot 2 uur voordat het treinverkeer weer volgens de normale dienstregeling rijdt. De NS raadt mensen aan een reis uit te stellen. Door de problemen op het spoor zitten de bussen van het streekvervoer overvol. Volgens Connection staan niet alleen in Amsterdam, maar ook in Haarlem en Zaandam veel mensen op het station op de bus te wachten. De verdachte van de terreuraanslag in Toulouse is mogelijk dood. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Guéant. Mohamed Mira, die wordt verdacht van drie aanslagen met in totaal zeven doden, heeft zich verschanst in zijn woning in Toulouse. Het huis werd gisteren omsingeld, maar Mera weigert naar buiten te komen. De hele nacht is niets van hem vernomen. Minister Guéal houdt er rekening mee dat Mera met een wapen in de hand wil sterven. Er zijn nog geen aanwijzingen dat antiterreureenheden de woning willen binnendringen. Politiebond ACP vindt de straffen die Utrecht hooligans hebben gekregen te laag. De voorzitter van de kamp begrijpt niet dat een groot deel van de ruim 70 relschoppers wegkomt met een taakstraf. De ACP ziet liever dat de rechter celstraffen uitdeelt. Daarom pleit de bond voor minimumstraffen. Eind vorig jaar braken rellen uit naar de wedstrijd Utrecht-Twente. Agenten en de ME werden bekogeld met vuurwerk, fietsen en stenen. Een aantal van hen raakten gewond. De politie loste een waarschuwing om de hooligans te verjagen. In Mali hebben militairen op de staatstv verklaard dat ze de macht in het land hebben overgenomen. Dat deden ze kort nadat ze het presidentieel paleis in de hoofdstad Bamako hadden bestormd. President Touré zou ongedeerd zijn. De militairen hebben een avondklok ingesteld... Ze zeggen dat ze de macht zullen overdragen aan een democratisch gekozen regering. Het weer droog en zonnig. Het wordt 16 graden in het noorden van het land en 18 in het midden en zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan 55 files. De ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk. Vooral door de verstoorde treinenloop in de Randstad. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoevelaken en de Alfred Bunschoten 7 kilometer. A1 verderop richting Amsterdam. Tussen Bussum en Muiderberg 6. Dan de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Tussen, de kn tussen Knoopend Everdingen en Maarse 13 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Soeterwouderdorp A6, Lelystad richting Muiden bij Almere Poort 5. Dan de A7, Hoorn richting Zaandam, voorknopend Zaandam 14 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Badhoevedorp 15. A10, de Ring van Amsterdam tussen de afrit Vodendam en Diemen 6. A12 richting Den Haag, voorknopend Prins Klausplein 8. En de A28, Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en de afrit Maarn 11 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 bij. Uh, goedemorgen uh, Zandvoort, uh, mijn naam is uh, Richard Buiteneck en ik heb een nieuwe compaan uh, naast mij. Wie ben jij? Nou, ik ben heel snel uh, gepromoveerd, want vanochtend schonk ik hier koffie en nu mag ik proberen om een, iets van een interview af te nemen. Je maakt het spannend, want je zegt je naam nog steeds niet. Ik ben Gert van Kuit. Ah, van de, de, de koffie, hè? De, de, de welbekende Gert van Kuit van Sorry, Koffie. Dat. Nou, hartstikke goed. De bedoeling is dat je lekker een blokje gaat uh, presenteren en eens kijken of je het, uh, of je het leuk vindt en uh, of het lukt. Uh, nou, we hebben hier twee heren aan de... Wat is Pieter Jouwstra, onze voorzitter van de C.F.M. tevens verbonden aan de PKN-kerk. Hij, hij doet de redactie en natuurlijk uh, dominee van der Linden, die, uh, die hier uh, aan tafel zit en die binnenkort 25 april, 25 uh, maart, ja, 25 maart in, zeg uh, maar in dienst komt. Uh, Pieter, wil jij eens vertellen hoe het zo gekomen is uh, tot dit moment? Ja, dat wil ik graag doen. Allereerst uh, hartelijk welkom luisteraars. Uh, wat is er aan de hand? Vorig jaar uh, per 1 juli heeft de dominee Sjaak Verwijs uh, gemeente om een andere baan te moeten accepteren. En is vertrokken naar Utrecht, uh, woont in De Beeld. En dat betekent dat de kerk in Zandvoort zonder dominee kwam te zitten. Nou, Dan gaat er een, een, een normale procedure in werking. Er wordt dan een consulent benoemd. En die consulent die uh, helpt de kerkraad om uh, in die vacature te gaan voorzien. En ja, men hoopt dan altijd dat het vrij snel gebeurt. Meestal gaat er wel een jaartje of anderhalf jaar overheen voordat er een nieuwe dominee komt. En je moet eerst je penningen in orde brengen en laten zien dat je ook een nieuwe dominee kan betalen. Waarom duurt dat zo lang? Ja, er is een hele procedure voor. Een, maar dat een, weet je toch al een jaar van tevoren nee, voordat zij nee, weggaat? Nee, nee, nee, dat weet je natuurlijk niet. Want uh, Sjaar Verwijs die zei dat in uh, eind maart. Van jongens, ik heb een andere baan. Ik ga weg. Okay. Nou, dan begint de procedure al te lopen. Okay. Dan moet je je penningen laten zien. En je moet kunnen garanderen dat je is dominee niet één jaar, maar minimaal tien jaar kan betalen. En alles wat erbij hoort. Nou dat is een hele procedure die is beschreven. Dus de kerkenraad die heeft de gemeente om vervolgens met de consulent als adviseur. Uh, een, beroepcommissie, een beroepcommissie vast te stellen. En die gaat dan die procedure opstellen. Dan moet je de gemeente horen. Dus de leden die uh, lid zijn van de protestantse kerk Zandvoort. Nou dat zijn heel wat procedures. En ondertussen werden we gesteund door uh, dominee van der Linde uit Bloemendaal Veen. Moet ik zeggen. bloemenau, Overveen. En iedereen die was zo wild enthousiast. Moet je even je oren dicht houden meneer Linden. Was zo enthousiast over deze man. Dat hij zei van ja. Eigenlijk zit hij er al. Uh, waarom kunnen we deze man niet meteen beroepen. Nou dat heeft dan toch nog even geduurd. Maar in februari is officieel het beroep op hem uitgebracht. Dat betekent dat je dan officieel een brief stuurt. Van zou je willen toetreden tot de kerk in Zandvoort. En... Iedereen was enorm gelukkig toen eh, dominee Teunert van der Linden ja zei. Nou dat betekent dat u op 25 maart aanstaande zondag 25 maart smiddels om 3 uur in de protestantse kerk van Zondvoort intreden doet en bevestigd wordt en dan hebben we een nieuwe dominee in Zondvoort. En dat is uniek moet ik wel zeggen want jullie leest alleen maar over kerken die leeglopen en die gesloten gaan en dergelijke. Eh, je hoort berichten van de katholieke kerk dat Dick Duijvers die gaat in juni weg en dat het BISDOM heeft gezegd van ja, we weten niet of het dan op volgen komt. Nou, dat betekent dat het heel uniek is dat Zandvoort dus wel die garantie kan geven dat we deze domein kunnen betalen. En ik ben blij dat hij naast ons zit en dat hij voor Zandvoort nu gaat werken. Nou, wat een intro. Wij hadden afgesproken om ons... ...te tutuieren, dus ik mag Teunert ja, zeggen. Uh, nou, ontzettend mooie intro, ja, beter kun je niet krijgen. Het is ook een beetje de dorpsomroeper, maar dan de, de, de alternatieve dorpsomroeper. Hè. De, de, dus de prachtige intro. Ja. Dankjewel, uh, Pieter. Uh, nou, Teunert, we komen bij jou, Teunert van de Linden, de nieuwe uh, dominee. Zou jij je willen voorstellen? Ja, ik uh, zal eerst mijn naam maar even uitleggen. Uh, ik had dus twee opa's, Teunis en Gerard. En mijn ouders zijn aan de knutselen gegaan. En daar kwam de naam Teunart vandaan. Dus, uh, maar als je het helemaal weet, dan vergeet je het ook niet. En uh, dat is niet om mijzelfs wil, maar vanwege mijn functie. Uh, dat je mij ook eigenlijk niet moet vergeten. Als je mij gezien hebt, dan wil je ook uh, verder in gesprek raken. Prima. Ja. Ik kom uit Vlaardingen, de Haringstad, waar vele lijntjes qua omgeving en qua sfeer met zandvoort liggen, voor mijn gevoel. Dus ja, hoe dichter bij zee, hoe beter. Ja, dus, ja. En, ja de vorige dominee kwam ook een beetje uit die regio's, dus dat is ook wel grappig. Hè. We hebben een beetje een patent op uh, zuidelijk-west-Nederland. Oké. Okay. Ja. En uh, ja, kun je nog verder iets vertellen? Ben je getrouwd op je kinderen? Ja, ik heb dus uh, theologie gestudeerd. Eigenlijk het klassieke pad in Utrecht. Een hele grote universiteit. En dan ga je naar een zogenaamde kandidaatsgemeente. Waar je het eigenlijk mag proberen of het jou wel uh, lukt. Dat is meestal een wat kleinere plaats. Vroeger heette hij dan proponent. Je wordt voorgesteld om het werk te gaan doen. Uh, dat heb ik dus in Rijnzaaten-Wouden gedaan. Uh, vlakbij uh, Al van der Rijn. Eerste acht jaar en daarna tien jaar in de Bloemendaal uh, bezig. Dus ik kom hier nu in mijn achttiende predikantsjaar naar Zandvoort. Mm -hmm. En ik woon aan de westelijke kant van uh, Haarlem. En mijn uh, echtgenoot die is docent op het Cornhead Lyceum. Er komen ook weer allemaal Zandvoortse kinderen uh, ja. op die school. Dus zo blijven er ook regionale verbanden. En ik vind het ontzettend leuk dat het gelukt is om in de regio te blijven. Want uh, mijn vader was weliswaar op later leeftijd predikant. En dat betekent dat je eigenlijk na vier, vijf jaar de verhuiswagen weer voor uh, ziet komen. En uh, dat je overal maar even bent en weer doorgaat. Uh, dat is wel een heel bijbels motief. Om pelgrim te blijven en op weg te gaan. Maar uh, de andere kant van de stabiliteit van in eenzelfde regio zijn al een aantal dingen weten dat je niet alles weer opnieuw hoeft uit te vinden. Uh, dat is nu erg uh, aantrekkelijk dat dat in Zandvoort uh, zijn beslag kan gaan krijgen. En heb je kinderen? Ik heb een zoon van 16, die is net zo lang als ik, uh, 1,90 meter. 90. En een dochter van 13. Dat gaat al druk zitten met kinderen. Ja, ja. Is de, de drukke, drukke leeftijd. Midden in de pubertijd, hè? Midden in de pubertijd. Ja. Het is bewerkelijk. Uh, wat ik graag zou willen weten, toen ik nog werkte. toen uh, kreeg ik tegenmacht een, een, een andere werkkring. en dan krijg je een soort moment van overdracht van werk. Is dat ook uh, bij de kerk ook dat u met de voorganger een overdracht heeft gehad? En zo ja, wat heeft hij u meegegeven? Ik heb inderdaad een soort exit gesprek met hem gehad. Uh, van uh, nou, hoe lopen dingen hier, hoe gaan dingen hier. Maar aan de andere kant, uh, dat heeft uh, Pieter Joustra net ook al gezegd. Als er een dominee weggaat, wordt het bedje ook weer eens even helemaal opgeschud. En een deel van de procedure was inderdaad de garanties van geld enzovoort. Maar veel belangrijker was dat je in die tijd dat je dus geen dominee hebt, ga je ook nadenken over wat je eigenlijk wilt. Dus je gaat prioriteiten opstellen, je gaat een programma maken. De dingen gaan wat anders, totdat ik niet een fulltime predikant ben. Wel bijna. 80%. Uh, 80%. Uh, dan moet je een aantal omzettingen doen. En omdat je plaatselijke gemeente bent in een landelijke kerk, moet je ook voortdurend die landelijke kerk uh, consulteren. Dat is allemaal verplicht. Je moet ook, dus de landelijke kerk kijkt ook altijd mee en daarom duurt het ook zo lang. Maar het mooie daarvan is dat het ook een soort broedtijd is. Van uh, nou, je bedenkt weer plannen, uh, je wilt uh, bijvoorbeeld veel meer kinderwerk uh, gaan doen. Er komen 3 miljoen. Gasten in Zandvoort, nou als nou nou 0,1% van die 3 miljoen aan te spreken zou zijn, dan heb je het over 3000 mensen. Nou, volgens mij, is, ik, ik had laatst bijeenkomst, het zijn er 4 miljoen, heb ik begrepen. Nou, dus kijk, nog meer dan mensen. moeten we nog een stukje bijbouwen. Nog meer kansen. Willen we willen die 4000 <laughs> mensen per jaar in onze kerk zien te krijgen. Ja. En dat doen we niet allemaal op zondag, maar dat de, huis, de, de, de kerk hier, die ook gezichtsbepalend is voor Zandvoort van oudsher. En een factor is binnen Zandvoort, met het circuit en de zee. En uh, nou het radiowezen, er zijn allerlei elementen die Zandvoort tot Zandvoort maken en op dat kleurenpalet uh, hoort de kerk ook zeker thuis en wij willen als kerk ook veel meer naar buiten treden en de kerk ook een huis van gemeenschap laten zijn, voor concerten voor uh, vergaderingen en ondernemers uh, misschien een keer een tentoonstelling die we in de zomer neer kunnen zetten met een groot uh, doek vanaf de toren van wat daar te zien valt uh, nou, ik hoop dat daar enthousiasme voor te vinden is dat we daar de gelden voor kunnen vinden en de spons want het moet ook met geld van buitenaf tegenwoordig maar ik denk als je op de trom roert uh, dan komen de mensen ook in beweging Ja. en uh, je hebt het vooral over voor toeristen nu net uh, hoe zie je je beleid in Zandvoort met betrekking tot de vaste parochie Bijvoorbeeld... Nou, ik, ik merk daar dat het heel erg nuttig is dat er toch een professional rondloopt in een vrijwilligersorganisatie. Dat klinkt wat... Maar je bent vormeel. de enige professional dan, hè? In feite wel. Misschien de enige betaalde kracht, misschien moet ik het zo... Uh... Uh, maar zo is het ook helemaal opgebouwd, ja. uh, van oudsher ook. Uh, dus die predikant heeft natuurlijk bepaalde uh, uh, rechten en voorrechten. Uh, in de zin van, hij mag de sacramenten bedienen, hij kan kinderen dopen, volwassenen dopen... Uh, uh, dus je mag, je mag een aantal dingen als voorganger die leken niet mogen, dus de protestantse kerk is van Ouds wel een lekenkerk in de zin van altijd ook ouderlingen erbij, die diaken erbij, en predikanten. En die drie ambten die houden elkaar al 400 jaar in evenwicht. Dat is heel anders dan de katholieke kerk waar de pastoor eigenlijk toch een beetje in zijn eentje uh, de kerk is. En als dan de pastoor weggaat, ja, dan uh, wordt het ook wel lastig. Uh, ik, in het antwoord hebben jullie het langzamerhand wel een beetje gekopieerd. Dat er veel vrijwilligers ook hier in de katholieke kerk Dat is zijn. een van de allermooiste dingen van zo'n kerkelijke gemeente vind ik. Dat uh, je gewoon echt gouden mensen tegenkomt die uh, enorm veel tijd steken. In bijvoorbeeld de Bodaan of in het huis in de Duinen. Met, ja. die, met die oude mensen onderweg zijn een tijdje. Of ze naar het ziekenhuis brengen of weet ik wat. Uh, maar dat is er ook, ook uh, buiten de kerk. Dus ik wil daar niet eenkennig in zijn. Mm. Uh, en zeker niet op deze dag of daar. ...van het vrijwilligerswerk. Ik denk dat, uh, tenminste, ik weet dat Nederland uh, het land is met de meeste vrijwilligerswerk. Dat hebben ze net uh, onderzocht. En ik denk dat Zandvoort, een van de dorpen, is dan wel dan weer binnen Nederland de meeste vrijwilligers, volgens mij. Want dat verbaast me nog steeds. Ik, ben, ik woon hier de 12 jaar en ik ben er nog steeds uh, zeer verbaasd over. Hoe ontzettend... Nou, ik ben blij uh, dat Zandvoort ook een keer goed scoort. <laughs> ja. Het is in het verleden ook wel eens anders geweest. Uh. Ja, ja, precies. Ja. ja. ja. Mag ik nog even terugkomen op de introductie van Pieter? Uh, die procedure is heel lang. Wat ik me afvroeg, is er ook een tekort aan dominees? En hoe is de belangstelling om, uh, bij een toenemende leegloop uh, van de kerk uh, voor, ja, voor, deze, voor dit beroep, zeg maar? Nou, je mag in tijden als deze blij zijn dat je als dominee ook weer uh, ergens onderdak gevonden hebt. Uh, want uh, er wordt ontzettend uh, bezuinigd en geknepen. Er gaat per dag een kerk in Nederland dicht... He, is het dat is een overschot aan, aan dominee? Nou, er is vooral een overschot aan gebouwen. Okay. Uh, en driekwart kwart van het huidige pedekantenbestand binnen de PKN is 55 plus. Dus als je in de toekomst verzekerd zal zijn van een baan, moet je theologie gaan studeren en dominee worden. Okay. Uh, want er zit een tekort aan te komen. Maar op dit moment is het ongeveer, zeg maar, dekt het aanbod ook de vraag. Dan moet, moet je geen 60 zijn, denk ik, om daarmee te beginnen. Nee, dan moet je, kan je jonge jongen fris beginnen. Niks ja. voor jou, Gert. Nee. Ja, ja, ja, ik ben bang. Maar uh, waar, uh, jullie waren wel Drie, hè? in Bloemendaal, terwijl er één kerk uh, is ja. of één gemeente er ook vanaf zijn. Ja. Ja. ja, Bloemendaal is natuurlijk uh, een ander dorp dan Zandvoort. Uh, daar uh, is veel geld. Er wordt wel eens gezegd de helft is advocaat en de andere helft heeft een advocaat. Die heeft een eentje nodig. Ja, dat is Bloemendaal. <laughs> ja. En uh, daar is ook Radio Bloemendaal trouwens, ja. uh, verbonden aan die gemeente waar ik stond, uh, met zijn studio en zijn eigen, eigen predikant ook nog. Uh, is dat, uh, wie is dat ook weer? Uh, dominee Aertmak. Aertmak, ja, mooie mooi, mooi dominee. Ja. ja. Dus dat is een collega. Hey, we, gaan, uh, we gaan er langzamerhand uit. Wil je nog iets uh, meegeven aan, uh, aan het Zandvoortse, ja, de, de Zandvoortse bevolking? Nou, ik zou zeggen, mensen uh, proberen niet vast te roesten in het leven, maar altijd in beweging te blijven. En uh, als de kerk daarbij... En, uh... Partner kan zijn om daar eens een nader invulling aan te geven, dan ben ik daarvoor volledig beschikbaar. Prima, maar nou dat is een mooie, mooie afsluiting. Heel erg bedankt. Uh, namens CFM wens ik je heel veel succes in de minstens komende tien jaar, want zoveel geld is er, weet ik inmiddels. Ja, nog wel last. in de kravast. Ja. En we kijken heel erg uit. Ja, de vorige dominee is ook tien, keer, tien jaar geweest. Dus, uh, okay. dus uh, nou, heel veel succes. En Pieter ook heel erg bedankt. Ook succes met de Lions Club, hè, want veel vrijwilligerswerk. Ja, het, het is druk. Vandaag, eh, op dit moment zijn ze een hele ploeg bezig bij de Boudan. pergola bouwen. Om, om half 1 gaan we naar het dierasiel en daar gaan we bomen en struiken planten. En dan vervolgens om half drie is er een enorme feestelijke middag in Huis in de Duinen met 60 wat oudere bewoners, om het zo maar te zeggen. En daar gaan we oud-Hollandse spelletjes doen. Dus het is vandaag een lekkere, drukke dag met eh, al die vrijwilligers. Huis in de Duinen, de 20 man die daar bezig zijn om... Eh, weer een leuke middag van te maken. Nou, wens ik je heel veel succes. Ook om twaalf uur straks met uit uh, Zandvoort. Twaalf hebben we Hans Gansner en dan gaan we praten over de bijname van de Zandvoorters. Kijk, leuk. Ja, Weet jij wie meneer Scheit in de hoogte was? Nou, uh, ik zou het niet willen weten, denk ik. <laughs> ik ga straks de naam noemen wie die bijnaam heeft. <laughs> ik kan het ook niet zijn, want ik ben gedacht de Zandvoorter gelukkig. Oké, okay, heel erg bedankt. Gert, ook bedankt. heel erg bedankt voor, uh, het, voor het presenteren. Beperkt, maar... Het was beperkt, maar uh, er komt straks uh, meer. We gaan zo weer terug naar uh, in ieder geval heel erg bedankt. En uh, ja, succes met het schenken van de koffie en Ja, tank. dankjewel. <laughs> het gaat belukken. Het volgende onderwerp is uh, Joop Berendsen, die komt hier naartoe. En, en die gaat praten over de circuiering en die andere club, de Rotary. Die bestaan namelijk 25 jaar. En we gaan nu eerst naar uh, muziek. Een beetje stichtelijke muziek uit uh, een uh, dame uit Noord-Holland. En ja, ze, ze maakt echt prachtige muziek. Uh, bijna niet Nederlands zo mooi. Dat is Simone Awina met Journey Through My Soul.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 Stop love that's filled with understanding. Meet your inner world. Feel the world of love and journey through ...terug bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, Irene zit weer naast me. Gezellig. Irene de Jager. Leuk. Uh, en tegenover me zit Joop Berensen. Hij is van de, van de Rotary en hij is ook penningmeester hij is penningmeester van de Rotary en je bent contactpersoon van de circuitrun. En We gaan het hebben over zowel de circuitrunnen als de Rotary, maar zou je even willen voorstellen alsjeblieft Joop? Ja, dat wil ik uiteraard graag doen. Uh, ik ben Joop Berendsen. Uh, ik woon hier al uh, sinds 1984 in uh, Zandvoort. Ik ben vanuit het oosten van het land ben ik hier terechtgekomen, omdat ik uh, in de tijd werd benoemd als directeur van de toenmalige AmroBank. En, uh, hier in Zandvoort. Ja, er bestaat hmm. tegenwoordig niet meer. Want Het is tegenwoordig en Ambro, maar vroeger zaten wij aan het Kerkplein. En, uh, en zodoende ben ik met mijn gezin in de tijd uh, naar Zandvoort gekomen. Ja, en uh, je woont uh, met plezier nog steeds in Zandvoort? want Je bent nog niet weggegaan? Met, nee, ik woon met... Uh, uh, ondanks dat het eigenlijk gebruik is om uh, zeg maar, na een aantal jaren van, uh, van directiewisseling... dat je dan toch wel weer ergens anders terechtkomt. Uh, ...heb ik uh, gelukkig uh, door uh, zeg maar, ja, het vervullen van staffuncties in Amsterdam... ...en ik heb het nog uh, wat leiding gegeven aan kantoren in Amsterdam... ...altijd uh, ja, het zo kunnen regelen dat ik in Zandvoort uh, ja, kon blijven wonen. En dat doe ik met heel erg veel plezier. Maar je bent ik, uh, geen directeur meer van de ABN Ambulant Festival? Nee, nee. Na nee, aan, uh, een aantal jaren ben ik, uh, heb ik uh, de bank verlaten, zoals dat heet. Hmm. En uh, ben ik in het normale bedrijfsleven terechtgekomen. Het normale bedrijfsleven? He. <laughs> ja. En uh, wat doe je nu? <laughs> ik doe eigenlijk op dit moment uh, niets meer. Hmm. Ik, uh, ik ben jarenlang uh, heb ik uh, bezig gehouden met uh, verkeershandhavingsapparatuur binnen een aantal jaren ben ik directeur geweest van Gatsometer in Haarlem en in een later stadium eh, directeur geweest van de grootste concurrent van Gadsdenmeet, Robot Visual Systems in Duitsland. Hmm. Nou, dat zijn allemaal termen die ons niet zo heel nee, veel ja. zeggen. Gaan we maar snel ja, naar de, de Rotary. Ja. Uh, kun je even kort proberen uit te leggen, wat, uh, wat is de Rotary voor een uh, club? Want die bestaat 25 jaar. Ja, de Rotary uh, bestaat inderdaad 25 jaar. Uh, de Rotary is een uh, serviceclub, uh, een internationale organisatie. Uh, in heel veel landen zijn allerlei Rotary -clubs uh, ook in uh, Nederland zijn er zeg maar, heel veel steden rotaryclubs en uh, ja, je kunt het vergelijken met de uh, Lions, Kiwanis en zo zijn er nog een aantal andere soortgelijke organisaties. En wat is het kerndoel van deze rotary? Het de kerndoel uh, van de rotary is om zeg maar, uh, mensen die uh, toch wel uh, ja, leidinggevend zijn in hun uh, beroep, om die bij elkaar te brengen. Om daarmee uh, ja, bepaalde zaken te kunnen bespreken, dus een intern netwerk op te bouwen, maar anderzijds ook uh, ondersteuning van allerlei goede doelen. En dat is ook een beetje de link uh, waar we dan zo meteen nog wel op terugkomen op, uh, naar de, de circuitmarathon uh, waar we zeg maar, elk jaar dan ook weer een goed doel aan proberen te koppelen. Het klinkt ook een beetje dat het voor de leidinggever zelf uh, goed is om erin te zitten om uh, te netwerken. Ja, dat is uh, juist. Je, komt natuurlijk, uh, ja, je hebt toch veel met, uh, met uh, ja, gelijke aarden uh, te maken, maar ook wel met hele andere uh, uh, beroepsgroepen. Waarbij je toch uh, ja, kunt, kunt wat gedachten kunt uitwisselen, waarbij je zeg maar, ook je eigen ervaringen weer kunt verbreden. Hoe, hoe, hoe kom je bij de Lions Club? Ik bedoel, word je daarvoor gevraagd? Is dat een... Uh... Het is een Rotary Club. Of Sorry, niet de Lions, Lions... Club. Excuus, maar... excuus. Uh, in principe word je daarvoor gevraagd. Uh, even terugkeren naar mijn eigen ervaring. We zijn ongeveer 27 jaar geleden zijn wij begonnen. Uh, toen was ik nog directeur hier van de Amro bank En ik werd uitgenodigd, Waar eigenlijk het initiatief werd genomen door, wat, uh, door Rotary Clubs in de omliggende gemeentes. Die, uh, die zeiden van er moet eigenlijk ook een Rotary Club komen in uh, Zandvoort er zijn toen een aantal mensen vanuit Zandvoort zijn uh, uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst die hebben hun schouders eronder gezet en uh, langzaam maar zeker is dat verder gegroeid en dat gaat inderdaad op uitnodiging dus uh, mensen kennen mensen uh, binnen hun eigen netwerk dat is goed en uh, denken van hey, dat zou een uh, goede zijn voor onze club Is daar en, een limiet aan aan het aantal mensen die dan bij zo'n Rotary mogen komen of, of zeg nee, je van nou dat is, uh, wat dat betreft is er geen uh, limiet, we hebben op op dit moment eh, ruim 40, eh, 40 leden. Uh, dat is op zichzelf is dat een, een leuk aantal ook nog te, te, te behappen maar er zijn ook Rotary clubs in Amerika die uh, meer dan 150 of 200 leden hebben ja. dus, maar dan wordt het wel heel erg massaal vind ik uh, zo. Ja, je ziet in Nederland hier eigenlijk toch wel een beetje het systeem van als een club wat groter wordt dat, die dan, uh, dat er dan eigenlijk een soort afsplitsing plaatsvindt uh, dat zie je ook in Haarlem of in, in Bloemendaal ja, waar dan op een gegeven moment toch een splitsing gemaakt wordt en van, uh, in die wijk of in die die, die buurt en, dan hebben we een aparte rooftreking. Oké, okay, een van de, van de activiteiten die jullie gaan doen, uh, dat is, uh, heeft te maken met de circuitrun. Ja. Dus dan laten we daar nu uh, even naar uh, toe gaan. Uh, nou, de circuitrun, uh, iedereen kent het, het is uh, hier al een paar jaar uh, aan de gang. Ik heb vorig jaar zelf nog, uh, nog meegedaan. Um, dat is uh, zowel een rondje op het circuit van 5 kilometer als uh, door het dorp en over het strand van 12 kilometer. Het gaat allemaal plaatsvinden op zondag 25 maart. Hetzelfde datum ook dat uh, de dominee wordt... Uh, ja, start zeg maar. Um, voordat we verder gaan, uh, het centrum wordt afgesloten. Vanaf wanneer uh, kun je met de auto er niet mee in? Um, het parcours um, zoals bekend uh, loopt door een gedeelte door het, uh, voor een gedeelte door het centrum mm. dus dat gaat uh, hier langs de boulevard mm. en dan um, uh, ja, naar, de, naar de kleine krocht en dan de halterstraat, dus dat gedeelte wordt in ieder geval verder afgesloten dus je um, van oost naar west en west naar oost kun je niet meer door het dorp heen? dat wordt in ieder geval uh, wordt dat, uh, wat dat betreft wat moeilijk omdat ook de Van Spijkstraat uh, en dan de Van Alverstraat op het laatste stukje uh, richting circuit, dat wordt ook afgesloten ja. um, ik ga vanuit dat dat ongeveer vanaf een uur of elf uh, het geval zal zijn. Uh, de start voor de twaalf die is om één uur. En dan uh, ga er maar vanuit dat dat zeg maar, zeker dan twee uur daarna uh, toch nog wel uh, dat er nog mensen lopen. Dus, uh, ja, ja. dus, dus van 1 dus tot uh, 3. Van uh, 11, 11 tot 3. Jazeker. Ja. Ja. Ja. Dus nou ja, die, uh, die, do die dominee, die, ik weet niet wanneer de dienst precies begint, maar mensen moeten daar nou dus echt even rekening mee houden als je naar die dienst wil. Dat je dus tussen 11 en, en 3 niet meer uh, met je auto door het dorp uh, kunt. Oké, okay, wat, uh, wat zijn jullie uh, activiteiten met betrekking tot uh, circuirun? Het is zo dat uh, leden van de Rotary Club, die hebben uh, vijf jaar geleden hebben we die het initiatief genomen om te kijken of wij tot een dergelijke run konden komen. En uh, daarover is in de tijd veel overleggen geweest met de gemeente en met de circuit, die toen allebei daarop heel enthousiast uh, gereageerd hebben. Wil je te zeggen dat het jullie initiatief is? Het is het initiatief geweest van leden van de Rotary Club om uh, te komen tot deze circuit-run. We hebben toen in eerste instantie, zoals ik al gezegd heb, contact gezocht met de gemeente en, uh, en, uh, en met het uh, circuit zelf, die allebei heel erg enthousiast gereageerd hebben we hebben ons wel toen al gerealiseerd dat het toch wel een dusdanig evenement kan worden dat dat voor stel amateurs heel erg moeilijk te behappen is, dus we hebben toen contact gezocht met Le Champion, een organisatie in Alkmaar die meer van dit soort grote evenementen, ook de dam Damloop onder andere organiseert en die vonden dat ook euh, ook enthousiast of die reageerde daar ook erg enthousiast op. En zodoende is dat uh, vijf jaar geleden is dat uh, is dat begonnen. Dus uh, naast dat we het 25-jarige jubileum vieren van de rotary, is dit ook het eerste lustrum van de van de Runners Worlds Run. Oké, okay. dat is wel heel bijzonder inderdaad. Um... Ja, ik vind het een ontzettend mooi initiatief, want het zet natuurlijk Zandvoort lekker op de kaart. Er komen 12.000 renners hier naartoe met familie en al nou misschien al dubbelen. Heeft Zandvoort zelf de middenstand, in hoeverre heeft Zandvoort daar wat aan? Is dat een beetje bekend, is dat onderzocht? Nou, ik weet niet of dat... Of dat ik, ik, ik zelf heb daar geen cijfers van. Ik ga ervan uit dat... Enerzijds is het natuurlijk zo van, we hebben een actie in Zandvoort, Zandvoort beweegd. Dus in dat uh, opzicht sluit dit evenement denk ik uitstekend aan in een stukje doelstelling wat Zandvoort uh, zelf heeft uh, daarnaast uh, denk ik dat het goed voor, voor Zandvoort altijd goed is dat we zeg maar, evenementen hebben waar toch mensen op afkomen uh, er lopen 12.000 mensen mee ik hoop dat, ze, zeg maar, dat we hetzelfde mooie weer hebben als vorig jaar en dat, uh, dat, er, dat er heel veel toeschouwers meekomen en dat uiteraard ook de hele Zandvoortse bevolking uh, heel enthousiast uh, verder uh, ja, zich Opstelt langs het parcours, als ze zelf al niet meelopen, ja. om, eh, om de lopers aan te moedigen. Eh, vorig jaar was het natuurlijk een geweldige atmosfeer in het dorp, het was uh, gezellig eh, met uh, alle dwalkersjes die hier en daar uh, spelen, om uh, enerzijds de lopers natuurlijk aan te moedigen, maar anderzijds uh, natuurlijk ook uh, ja, het publiek te vermaken. Nou, ik moet zeggen, het, is ook, het wordt erg professioneel georganiseerd hoor, door de champion. Ja, Echt, je meer. hebt het gevoel dat je in een soort, ja, een soort carnaval terechtkomt Met allemaal orkesten en, ja. en leuke muziek. En, ja. uh, het is gewoon leuk om, om, om, die, om dat rondje te lopen. Uh, uh, yeah, met heel ja. veel mensen. Ik kan me voorstellen dat het eerste stuk over het strand wel wat zwaar is. Ja, en dat hangt ja. ook een beetje af van, uh, van de windrichting misschien. Uh, maar als je, ik ben ervan overtuigd. dat als je, Ik heb zelf nog nooit meegelopen. Maar als je uh, het strand verlaten hebt en je loopt over het boulevard. En je het laatste stukje... Uh, door het dorp, dan uh, ja. denk ik dat uh, de laatste kilometertjes heel licht, uh, heel licht lopen ja, maar het is natuurlijk niet alleen de 12 kilometer run die we hebben, maar we hebben natuurlijk ook nog een groot aantal andere activiteiten waaronder, mm -hmm. uh, we beginnen met de kidsrun, dat is uh, 900 meter of 2,5 kilometer op het circuit, waar we eigenlijk ook voor het goede doel, want daar doen wij het eigenlijk voor dat is onze insteek als Rotary Club in de tijd geweest, uh, waarbij wij uh, ook uh, een sponsorloop organiseren uh, met de bedoeling om zoveel mogelijk geld te genereren ...voor de stichting Doe Wens. Dat is eigenlijk de oude naam, want tegenwoordig heet het Make-A-Wish. En dat is nog steeds het nieuwe doel ook van dit jaar? Dat is het nieuwe doel. We hebben besloten als Rotary Club om elk jaar dat te wisselen. Dus we hebben vorig jaar veel geld opgehaald voor de Shelterbox-organisatie. Oh ja. En dit jaar is onze keuze gevallen op de stichting Make-A-Wish. Ja. Ja, mijn vraag was eigenlijk over hoe het afloopt. Ik bedoel, iedereen is uitgelopen en wat gebeurt er dan? Wordt men opgevangen? Ga je... Er is een, uh, op het circuitterrein zelf, uh, Daar zijn allerlei uh, hospitality units uh, dat dus is, is een hele grote tent uh, het hangt een beetje van af van, uh, van hoe de insteek is van de deelnemers zelf, omdat er bijvoorbeeld ook een groot aantal business runs of, er is een business run, dus er zijn business teams die meedoen, nou, er zijn teams die dan uh, zelf een, een hospitality uh, unit uh, ja, hebben, uh, waar mensen dan zeg maar uh, kunnen gefiteerd worden uh, je hebt natuurlijk ook een hele grote categorie lopers die eigenlijk alleen maar komen om te lopen dus die komen hij uh, zichzelf in hun kostuum of komen al in de auto uh, of door de trein met het uh, in de trein met het kostuum aan uh, lopen en zijn snel weer weg maar er zijn ook een hele grote categorie die dan toch wel weer het centrum uh, opzoekt van het dorp ja, de promotie uh, dus ja het is een heel gemaleerd uh, gebeuren ja. oké okay, nou we gaan eruit wil je nog iets als laatste Nee, maar, ik kan alleen maar zeggen van... Wij hopen uiteraard op uh, heel mooi weer. A ja. uh, la vorig jaar. Uh, ik kan alleen maar iedereen oproepen... om uh, het zij mee te doen. Zeker voor de kidsrun geldt nog... dat er uh, eigenlijk tot op het moment... Van, uh, van de start van de loop ingeschreven kan worden. Dus dat kan nog tot volgende week zondag. De inschrijving voor uh, de deelnemers... Uh, dat, die is al wel uh, gesloten. We hebben ongeveer 12.000 uh, deelnemers. Dus dat is iets meer als uh, vorig jaar. Dus daar zit ook een stijgende lijn in. En nogmaals, ik hoop... Op weer en ik zou alles antwoorden dus op willen roepen van eh, kom naar het parcours ondersteun de lopers en eh, laat u horen nou Joop heel erg bedankt en uh, ook veel plezier met de uh, 25 jaar bestaan natuurlijk van de Rotary en ik zou zeggen op naar de volgende 25 jaar oké okay, dankjewel, tot ziens dankjewel. en we gaan uh, straks uh, krijgen we de familie Lemmens aan de mic microfoon, ik zag uh, vader en dochter al uh, binnenkomen en uh, dochter is natuurlijk Lana Lemmens van de directeur van de VVV en we gaan nu uh, lekker even naar de muziek uh, luisteren, de baby's. Nou, dat uh, luidt op de, de, de kids run, maar a piece of the action, dat luidt weer op het harde lopen. Ja, welkom terug bij uh, Goedemorgen in Zandvoort. We zijn alweer uh, toe aan het laatste blok van dit uh, programma in Hotel uh, Hoogland. Ja, voor ons zit, uh, zit een bekende familie, Lana Lemmens, directeur van de VVV Zandvoort. En uh, hier in uw hoedanigheid van mede-organisator van Culinaire Randvoort. En haar vader, Harry Lemmens, uh, van Jansen en Kooi, die in ieder geval vorig jaar het uh, Culinaire Zandvoort sponsorde. Ik weet niet of dat dit jaar ook gaat gebeuren. Hij, ja, hij knikt. Dus Ooit de initiatiefnemer van het hele... Eigenlijk zijn we ontstaan met Culinaire Zandvoort het eerste jaar... Toen heten we ook JNK Culinair, omdat het bedrijf van mijn vader toen 25 jaar bestond. Dus zij zijn inderdaad wel de initiatiefnemer. Maar uh, we hebben besloten, of zij hebben besloten dat ze het niet uh, nodig vonden om het elk jaar uh, in zijn okay. geheel uh, te betalen. Okay. <laughs> dus we hebben het nu ook culinair Zandvoort genoemd bij de tweede editie. Oh, we gaan alweer naar de vierde editie. En, uh, maar dus zeker wel, uh, ja, initiatiefnemer en grondlegger van het evenement. Nou, Lana kennen we allemaal heel goed. Harry jou ietsje minder. Zou je nog even heel kort oh, willen dus voorstellen? Het wordt eerst dat het andersom Gedaan. Vroeger was dat de dochter van, nu ja, ja, is er maar van. Ja, maar Je bent al zo beroemd uh, in heel uh, Zandvoort. Uh, Laan is natuurlijk beroemd om, om de functie die ze heeft bij de VVV. Um, ja, Marie Lemmens doet uh, doe een heleboel uh, dingen in het Zandvoort. Ik heb een eigen bedrijf in het Zandvoort. Ze. Daar ben ik zeer trots op. Maar daarnaast doe ik een aantal dingen die gewoon met het Zandvoort te maken hebben. Ik ben voorzitter van de stichting Viering Nationale Feestdagen, Zandvoort. Dat is alles om Koninginnendag en 5 mei. En nou, ik kan er nog wel een heleboel op, dat is ook zo belangrijk. Ja, ja. Hey, we gaan naar Culinaire Zandvoort. Uh, voor de allerleken die het nog niet hebben meegemaakt, wat is dat? Wat is Culinaire Zandvoort? Culinaire Zandvoort is een uh, proeverij, als, zoals wij het vinden, dat het zou moeten zijn. En zo is het ook eigenlijk wel. Proeverij van uh, gerechten die Zandvoortse restaurants aanbieden aan hun gasten. En dat doen wij op het uh, Gasthuisplein. Daar zetten we... 1, 2 en 3 juni dit jaar uh, 16 uh, pagodententen neer. En een paar hele grote tenten waar we een bar in zetten en koffie verschenken. We en in die 16 uh, pagodententen gaan een zestiental uh, uh, restaurants... Zandvoortse restaurants... Zandvoortse restaurants uh, hun uh, waren aanprijzen ja. middels kleine culinaire hapjes. En de bedoeling, neem ik aan van de restaurant zelf, is dat ze zich wat meer aan het grote publiek kunnen tonen. En uh, dat er een soort klik ontstaat tussen het publiek en zo'n restaurant. En denkt denk hé, hey, daar heb ik een lekker dit gegeten of daar heb ik dat gedronken. En dan denk ik, laat ik ze een keer naar ja, zo'n restaurant Wij, wij omschrijven het eigenlijk als uh, een levende advertentie. Ja. Uh, het doel zou moeten zijn om je daar inderdaad te profileren uh, zodat mensen over je gaan praten en nog een keertje terugkomen naar je restaurant. Dat is inderdaad het doel van Culinaire Zandvoort. En is er enig idee of dat ook uh, krijgen mensen daar werkelijk. Uh... Uh, nou ja, wat wij uh, terug horen van de ondernemers die tot nu toe hebben meegedaan, is inderdaad dat ze veel aanloop krijgen. Zeker in de eerste weken na ja. Culinair. Maar eigenlijk het hele jaar door wel mensen horen: ja, we waren op Culinair bij je. En uh, nou, we vonden het zeker de moeite waard om nog een keer bij je terug te komen in het restaurant. Wij proberen het aan de ondernemers eigenlijk ook te, ze eigenlijk te zeggen met de boodschap van. Uh, probeert meetbaar te maken door bijvoorbeeld uh, een, een bon weg te geven uh, voor een, een, een, een, een, een, een lekkere fles wijn als je komt eten of ja. een korting. Of, maar ja, dat is natuurlijk aan de ondernemers zelf om dat ook ja of nee te doen. En afgelopen jaar waren er in ieder geval een aantal ondernemers uh, die dat hebben gedaan. En daar ook weer wat op terugkregen, Dus dat, uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, dan haal je mensen binnen. Ja. Ja. Maar om een voorbeeld te geven. Het eerste jaar. Toen we het voor de eerste keer deden. Toen uh, gingen we een maand later gingen we ergens eten. Bij een restaurant dat meedeed. En we zaten daar. En we vroegen aan de eigenaar. En heb je nou nog ook een beetje respons gehad? Ja, daar zit een hele groep mensen. Die hebben gezegd. <lacht> Wij hebben jullie bij culinair ja. Voor de eerste keer getroffen. Dus, ja, goed hè? Helemaal goed. Ja. Hey, er is nu een uh, loting geweest, want uh, ja, er willen altijd natuurlijk meer uh, deelnemers uh, meedoen dan uh, dat er plek is. De deelnemers zijn nu uh, bekend. Ja. Dat klopt, we hebben ja, altijd meer dat dan niet helemaal waard. Het eerste en tweede jaar moesten we, echt nog zeker het eerste jaar moesten we natuurlijk daar nog best wel aan trekken. We zijn nu in de, in de luxe omstandigheid dat er meer mensen mee willen doen eh, dan dat er plekken zijn. Dat is ook niet altijd leuk, want je moet iemand daardoor misschien ook teleurstellen. Het komt door het succes natuurlijk van de eerste De hond van Hotel Faber begint aan te slaan. Het is het, heel bijzonder geweest. Ja, nou ja, het wordt in ieder geval ervaren als uh, een leuk evenement. Uh, dit jaar hebben we uiteindelijk... Uh, Um, um, weer 16 deelnemers uh, gevonden <laughs> En uh, ja Met uh, afgelopen woensdag dan een loting Waar uh, uiteindelijk Niet heel veel mensen hoefden af te vallen Dus dat was wel positief Um, en we, hebben, weten de deelnemers zelf uh, wie er binnenin is? Ja, want ze moesten bij de loting aanwezig oh, okay, zijn, ja. fysiek. Omdat we, geen, uh, ja, we willen niet dat mensen zeggen tegen ons uh, dat we misschien vals spelen. Of dus die ja, moet, ze politiek, moeten er zelf bij zijn, precies, zodat je ze zelf precies. kunnen zien dat het allemaal eerlijk nee. gaat. Nee. Dus iedereen uh, was in de zaal aanwezig. En daarna ja. hebben we ook meteen een presentatie gegeven over wat weer de deadlines zijn... voor allerlei dingen die ze moeten aanleveren. Informatie. En, uh, informatie. We hebben echt wel een, uh, ik geloof, zes nieuwe restaurants... Dus daar was het ook echt allemaal nieuw voor. Dus, Welke uh, nieuwe restaurants heb je binnen? Ik zal het eens opnoemen: opnoemen. Ja. Uh, Krantcafé Chance. Uh, het is de opvolger van zeg maar de Albertus. Mm -hmm. um, Die moet nog open. Café ah, Neuf. Okay. Café Neuf. Uh, dit jaar voor de eerste keer. Ja. Um, Ayuma. Uh, Ayuma. Strandpavioen op het Naakstrand. Het is ook een nieuwe uh, paviljoen dit jaar voor het eerst. Oh, ken ik ook, uh, nee, hij is ook eigenaar van uh, restaurant Willendorf in Haarlem. Dus geen onbekende op... Uh, ook gebied. Ja. Uh, Strandpaviljoen Thalassa. Mm -hmm. Daar zijn we ook heel blij mee, want ja, we okay. hebben nu eindelijk, of eindelijk, ja, ik zeg het misschien een beetje verkeerd, maar we hebben er nu ook een visrestaurant bij. Ja, nou, oh. de Albedo is natuurlijk ook een visspecialist, maar die is er nee, niet meer bij niet dit meer jaar, bij, nee. dus ja, vinden we hartstikke leuk. En een restaurant Evi, dat is de opvolger van uh, of, uh, restaurant Hugo's. Hugo's is Liste open Moet gaan. ook nog open. Gaat Gaat open hij uh, heeft ja. wel al ingeschreven. Gaat dus. 25 maart, uh, heeft hij zijn opening. Allemaal voor de P, nee, ook weer 25 maart. Ja, dus. ja. Ja, een drukke hopen. Ja, drukke wordt een, een drukke dag. En dan hebben we nog uh, Molienko uh, geen geen te kennen in Zandvoort. Oh, maar voor ja. onze uh, nieuwe deelnemers, ja. daar, ja. daar verheugen we ons ook heel erg ja. op. Hey, en wat, wat gaat, er, gaat er nog iets veranderen dit jaar ten opzichte van de voorgaande jaren? Hebben jullie nog iets nieuws? Nou, in, in, in basis niet. Want we hebben, wij vinden dat we een heel goed concept neer hebben gezet. We willen het alleen nog iets. We beter aankleden. We zijn bezig om... Nou, ik weet niet of je er al een keer geweest Je bent er geweest. Nou, we hebben dus die algemene tafel staan. En dat zijn de, zeg maar... de biertafels, zoals je zegt zo zei. In, uh... Daar is toch het drukst altijd? Ja, dat is het <laughs> best. Maar uh, die biertafels zijn bedoeld dat je er... zelf gaat zitten. Je gaat... Uh, daar, bij dat restaurant haal je je ja. eten. Nou, die biertafels... zijn we nu bezig om er... een iets luxueuzere biertafel van te uh, maken. Gewoon ja. een iets hoger... Uh... Ja. ja, kijk, we hebben natuurlijk... Uh, te maken met... Uh, we zijn afhankelijk van sponsoring... En elk jaar weer proberen gewoon iets aan te pakken. Dat wordt net even wat luxe. We hebben nu sinds twee jaar de bar waar we erg trots op zijn. Die een hele mooie uitstraling heeft. Ja, en nu hebben we dan weer de aankleding van het terrein. Nou ja, voor volgend jaar gaan we weer verder kijken. Ja. Nou, het klinkt allemaal heel uh, goed. Uh, we gaan er uh, alweer uit uh, voor met de tijd. Hebben jullie nog iets, uh, laatste mededeling voor het ja, Zandvoortse want ik, ik had het erover dat we natuurlijk maar 16 deelnemers hebben. Dat is niet helemaal waar, want de twee uh, bedrijven die daar ook op het uh, uh, gashuisplein zitten, Wapen van Zandvoort en Scheilers Broodje, uh, doet ook mee. Ja, mm -hmm. die doen mee, maar die hebben een eigen stek. Ja. Ja. En daarnaast hebben we dan een grote bar... Waar uh, de chin, -chin uh, uh, de, drank, uh, de, de bar verzorgd, De bar verzorgde. Verzorgd en café Kopertje. De uh, koffie. De koffie. Ja, de koffie. ja lekker. Ja. Nee, we hebben eigenlijk niet iets heel erg toevoegd. behalve 1, 2, 3 uh, juni. juni. En alle lekker eten en drinken. Is, is ja. dat een speciaal dat jullie nu iets vroeger zijn gegaan? Want ik kan me herinneren dat de eerste jaar dat jullie in augustus uh, Ja, wagen. we hebben de eerste twee keer, hebben de laatste... Zondag, of het laatste weekend van een uh, grote vakantie gaan, dus de kindervakantie. En dat was toen twee keer het laatste weekend van augustus. Of eerst het tweede weekend van augustus, toen werd het alweer bijna het laatste weekend. Eigenlijk door de, de fase waar we hier in zitten, zou het dan vorig jaar al het eerste weekend van september zijn geworden. Nou, dat vonden we wat laat. Nou, we hebben allemaal, we zijn met de zeven in de organisatie allemaal persoonlijke dingen die er meespelen, waardoor het in sommige periodes wel kan en sommige niet. En op verzoek van de strandpavioens voornamelijk. Had, die hadden zoiets van kunnen jullie niet een beetje begin van het zoen gaan zitten. Hadden we eigenlijk gedacht vorig jaar met het laatste weekend van juni uh, het ei van zijn. Columbus uh, te hebben gevonden. Dat houden we vast aan. En eigenlijk een week later zaten we ons te denken. God dat is om de twee jaar een EK of een WK. En dat leek ons ook niet handig. En het was ook geen mooi weer. Waarde we ja, prachtig, prachtig weer. Ja, waarde we oh, prachtig ja. weer. Ja, en ja, maar, maar, dat maar weer kan je het toch niet, niet voorspellen. Maar... Ik bedoel, of je nou in juni, juli, augustus, september zit. We hebben het allemaal gezien. We kunnen, ja. Je kan altijd ja. prachtig weer hebben. Ja. Kan... Vorig jaar was het eerste weekend van april Pasen. En dat was het mooiste weekend van het jaar, misschien wel. Ja, zeker dus niet. Kan je niet zeggen. Maar we zitten nu dus net voor de EK begint. Oké, okay, nou, hartstikke bedankt. Lana, ja. Harry, Dankjewel. met. Uh, okay. En tot ziens ja. op 1, 2, 3 juni. Ja, ja heerlijk. Dan okay. Kijk er alweer eruit. Ja, is Heel goed. veel succes. Bedankt. Uh, ja, we gaan zo naar de agenda en de mededelingen. En we gaan nu even naar de muziek. Dat is Lulu en David Bowie met The Man Who Sold The World. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, we zijn alweer aan het einde van het programma. En wat nog rest, is de agenda en de mededelingen van de komende week. En Irene, wat, wat gaan we zo al krijgen de komende week en weken? Oké, okay, zaterdag 17 maart, dat is vandaag. Uh, om twee uur tot zes uur vanmiddag de gezondheid en preventie informatiemiddag bij het Jeugdhuis van de Protestante Kerk. Dan is er vanavond een uitvoering van de WURF in het gebouw de Krocht. Ja. Ja. Yep. Um, en dan uh, op zaterdag 17 maart om 8 uur is een uh, voorstelling van de Babbelwagen in Hotel uh, Faber. Een historische digitale voorstelling op grootscherm. Met dit keer als thema een Zandvoortse bijname deel 2. Nou dan had uh, Pieter het ook al net uh, over. En het commentaar door Ton Drommel en de technieke bewerking Bert van Beek. Maar je moet wel reserveren met info at of 06... 138 3700. 06 138 -3700. Oké, okay, en dan 18 maart, dat is om 11 uur ochtends, begint dat tot half 1. Dat is uh, uh, de Plantenwandeling in het Bennebroekbos en de overplaats in Bennebroek. Ja, dat hebben we nou, even expres erin gelast uh, voor dat jou. Dat is expres voor mij, ja, omdat ik erover zou struikelen. Uh, locatie en startpunt is uh, het verzamelen pal naast de parkeerplaats van het Lineushof op de binnenweg in Bennebroek. En dan hebben we weer een klassiek koolconcert. Uh... Morgen, en dat is weer natuurlijk in de protestantse kerk, Het kost 5 euro. En dat is een concert van Martinus Kantorij onder leiding van de bekende Paul Waarts. Graag een half uur van tevoren aanwezig. In het goede geval gaat dan de kerk open. En een abonnement kost 50 euro en dan heeft u het hele jaar kunt u naar de concerten 12 keer. Dan woensdag 21 maart. Dat is een ontzettend leuk evenement. De Poppentheater in het Zandvoortse Museum. Dat is slechts 50 cent per kind en 1 euro per volwassene. Nou, de Recreade organiseert elk jaar de eerste en de derde woensdag van de maand een leuke poppenkast voor kinderen in het Zandvoortse Museum. Reserveren via de mail is gewenst. poppetheaterrecreade.hotmail.com en dan hebben we tot en met 31 maart van 9 tot 5 hebben we het evenement Expositie Yvonne Schoorl bij het Pluspunt Nieuw Noord. En nou, het gaat over de bekende Zandvoortse beeldenkunstenaar Yvonne Schoorl. Hij heeft een compleet overzicht van haar werk beschikbaar gesteld voor een expositie van haar werk. En dat daar is tot maart te bezuinigen. Nou. Dan hebben we nog een uh, aankondiging van Oud uh, Zandvoort en daar wil ik even contact maken met uh, de studio. Ja, goedemiddag. Nee, goedemorgen is het nog. Ja, je gaat uh, hard, hè? Ja. ja, nee, ik sta alvast uh, klaar voor over vier minuten, vijf minuten. Nou, nee, het wordt al tien minuten. Dan gaan we beginnen met het programma Oud Zandvoort. En tegenover me zit uh, Pieter Joustra en die gaat een quiz, als het ware, spelen met uh, Hans uh, Hans Galsner. En Hans Galsner gaat uh, raden wie het allemaal zijn. Degene die die, uh, een bijnaam hebben Ja En eh hoe, hoeveel, om hoeveel uh, namen gaat het ongeveer in Zandvoort? Over hoeveel namen het ongeveer gaat? Nou, een stuk of 60, 70, 80. Oké. Okay. En bij, bijnamen, ja, uh, variërend. Ja. Nou, hartstikke leuk. Uh, klinkt ontzettend leuk. Dus alle Zandvoorters uh, luisteren. En jij doet uh, de techniek? Uh... Ja, ik doe de techniek. Ja, nou, heel veel succes uh, met ja, de uitzending. En jullie ook nog veel succes. Okay. En een prettig weekend. Dankjewel. Van hetzelfde. We gaan nu de eindafkondiging doen van het programma en nou, we beginnen met de herhaling. Die is tussen 8 uur en 10 uur de aanstaande donderdagochtend en uitzending gemist kunt, kan ook. Ik ga naar ZFM Zandvoort en vul datum en tijd in en let op 1 uur later invullen. Nou, we willen natuurlijk Hotel Hoogland bedanken voor de gastvrijheid van koffie thee. En natuurlijk Daan Lefferts voor de techniek. Daan was weer, was weer super. En uh, Yvonne Roosendaan en Ellen Jansen deden de redactie. Yvonne was hier ook aanwezig. Dat deed ook de, de regie. En uh, de koffie, nou, onvervaard door Gert van Kuik. Dankjewel Gert, vond je het leuk Gert? Ja, hij vond het leuk. Hij gaat het uh, nog een keer doen. <laughs> En uh, naast mij zit Irene de Jager. Vond jij het Irene? Ik vond het uh, bijzonder. En uh, naast mij zit uh, Richard Buitenhek. Jij ook. Uh, Dank je wel dat ik hier heb mogen zijn vandaag. Ik vond het leuk uh, dat je er was. Dank je wel. Ja, ik vond het ook leuk. Nou, alle luisteraars, uh, een heel goed weekend. Uh... Gewenst. er zijn heel veel activiteiten en het uh, weer is, uh, nou ja, het is wat bevolkt. Ik dacht dat het daarna wat beter zou gaan. We hebben nog een laatste spreuk. Weer die uh, vertellen, ja, die komt uit het... de Enkhauser Almanak En die gaat als volgt. Sommige mensen voelen de regen, anderen worden alleen maar nat. Ja, dat is een mooie.